Spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. E66-leider Pechtold. PvV-leider Wilders had om een onderzoek gevraagd. omdat Pechtold de flat. die hij geschonken kreeg van een Canadese oud-diplomaat. niet opgaf in het, in het geschenkenregister. Maar het bestuur van de Kamer zegt niet bevoegd te zijn een Kamerlid te bevragen over een bericht in de pers. Bovendien staat er geen straf op het onjuist opgeven van geschenken. In het bestuur, het zogeheten presidium, zijn alle grote partijen van de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Schaatstrainer Jacques Ory is uitgeroepen tot coach van het jaar. Hij begeleide Sven Kramer, Jan Smekens en Kjeld Nuis naar wereldtitels. De sportprijzen worden vanavond uitgereikt op het Sportgala in de Rai in Amsterdam.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 En jij beleeft het sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met men nu nu.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 We're gonna